Dit is Jeroen Tjepke met het NOS Journaal. Doping is nog altijd aan de orde van de sport. Volgens onderzoek in opdracht van de internationale via-unie UCI... is de situatie onder profwielrenners wel verbeterd... maar wordt er nog volop gebruikt. In het onderzoek staat dat de verboden middelen... op een andere manier worden gebruikt. De renners zijn overgegaan tot kleinere hoeveelheden... zodat het niet zichtbaar is bij een bloedcontrole. Voor het onderzoek zijn 174 mensen van binnen en buiten de wielersport ondervraagd, onder wie renners Lance Armstrong en Michael Bogert en de huidige wielerverdette Chris Froome, winnaar van de Tour de France in 2013. Uit het onderzoek blijkt ook dat de beruchte Spaanse doping Dr. Fuentes, ondanks een schorsing, nog altijd actief is vanuit Zuid-Amerika. Bij luchtaanvallen op een olieraffinaderij van IS in Syrië zijn zeker 30 doden gevallen. Zowel strijders van IS als werknemers van de raffinaderij. De bombardementen werden uitgevoerd door de internationale coalitie tegen IS. De getroffen raffinaderij staat vlak bij de grens met Turkije. IS heeft meerdere olieproducerende regio's in Syrië in handen. De treinbotsing afgelopen vrijdag bij Tilburg is veroorzaakt... doordat de passagierstrein langs een rood sein is gereden. Uit voorlopig onderzoek van onder meer ProRail en de NS is gebleken dat de machinist van de sprinter het rode sein heeft genegeerd. De sprinter kwam daarna niet tot stilstand omdat het spoor daar geen automatisch stopsysteem heeft. De kans dat daar wat misgaat werd als klein ingeschat. De politiebonden gaan actie voeren voor meer loon. Ze roepen hun leden op vanaf vandaag alleen nog bekeuringen uit te delen bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. In alle andere gevallen kan volgens de bonden worden volstaan met een waarschuwing. De Bonden hadden het minister opstelten tot 6 uur gisteravond de tijd gegeven om met een hoger cao bod te komen. Het weer vannacht koelt het af tot 4 graden. Het is bewolkt, maar wel overal droog. Overdag breekt in de middag geleidelijk de zon door en het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS-sekor. Het heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. CFM in 2015 al 25 jaar. Live! GFM. Met Nu de nacht. Game of life and I'm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 felt down my back come on come on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 If you go Walking away You've never been so right with the truth On your side against all my flow You are my homie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 Chagas on my feet cause Sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, crime, six, six, six, six, six,